Kirsten Klomp met het NOS Journaal. D66, CDA en VVD praten voorlopig samen verder over een nieuwe coalitie. Zij moeten op zoek naar steun bij andere partijen. Dat is de conclusie die informateur Buma heeft gepresenteerd. Het zou kunnen leiden tot een minderheidskabinet met D66, CDA en VVD... maar Buma sluit een meerderheidskabinet nog niet uit. Door een brand in Urk zijn 60 woningen afgesloten van het gas... en is er in tien huizen geen stroom... De brand ontstond in de meterkast van een benedenwoning. Maar toen de brandweer het vuur wilde blussen, werd er een gaslek ontdekt. En daarom moesten tientallen mensen hun huis uit. Het duurde even voordat netbeheerder Liander het gas in de woningen kon afsluiten. Wanneer de woningen in Urk weer stroom en gas hebben, is nog niet duidelijk. Bij ernstige ongeregeldheden in voetbalstadions moet er strenger worden gestraft. Dat willen de Eredivisie en Eerste Divisie. Ze doen een oproep aan de politiek om daders strafrechtelijk te vervolgen. Zoals ook gebeurt in Engeland en Duitsland. Zo krijgen fans een strafblad, wat volgens de clubs meer zal afschrikken dan de huidige maatregelen. Het bedrag aan dwangsommen dat het COA moet betalen omdat het te vol was in het aanmeldcentrum in Ter Apel is opgelopen tot 2,2 miljoen. De afgelopen drie nachten sliepen er meer dan 2000 vluchtelingen. Voor elke nacht dat het maximum wordt overtreden moet het COA 50.000 euro aan de gemeente Westerwolde betalen. Net als voorgaande jaren staat Bohemian Rhapsody van Queen weer op nummer 1 in de top 2000. Het is de 23 e keer dat het nummer op 1 staat in de lijst van NPO Radio 2. Op plek 2 staat voor het eerst Piano Man van Billy Joel. En verder maakt Radar Love van Golden Earring een comeback. Die staat op plek 9. Luisteraars konden tot en met vanmiddag stemmen voor de top 2000. De hele lijst wordt volgende week maandag bekendgemaakt. Het weer. In het zuiden regent het. Verder blijft het droog.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 U moet me benaderd, vind ik beetje onbeschof Je moet relaxen, wie ben jij Stel me meer je naar je voor Ik zeg je van tevoren, van mijn hart die is op slot Krijg je de sleutel van mijn hart, kan ik je linken aan de store Shop esprit, spray, ik laat het een splash Ik kan die dingen voor je regelen Ik ben met je wifey en ik kan het voor je pegelen je bent vervelend, ik vervelende Hoe was gassen in de velden, man, ik voel me even kramer. Lekker ringen voor mijn guys, ik geef er eentje aan mijn vader Shadi die is boos, wil me eventjes verlaten Maar mijn ring die is karate, dus kan jij me even laten je zegt echt met dingen die ik doe Doe, doe, met dingen die ik doe Maar ik pak mijn paper, met dingen die ik doe Doe, doe, doe, dingen die ik doe Ze kunnen er niet tegen, we maken ze moe Moe, moe Ik zeg mijn wife voor je Nou, waar gaat dit naartoe? Ik zeg je Nou, waar gaat dit naartoe?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 ja, Alles heeft de reden waarom ik uh, dit uh, nummer al laat horen. Uh, want morgen komt er een nieuwe single van Siggy en Dins uit. Met Ruben Arnink. En ik verklap er al uh, vast bij: het heeft ook uh, te maken, ja, want ook de YouTube-kijkers kijken nu mee. Want het heeft uh, te maken, mensen, met het dorp waar dit programma wordt gemaakt, namelijk Zandvoort. Het is uh, de hoog Zandvoortschalte. Uh, Singie en Deens waren dat met uh, de dingen die ik doe. Um, zoals bekend, uh, vanavond hebben wij uh, Maya in de studio, want uh, zij gaat uh, een aantal nummers spelen. En dat zijn uh, niet alleen Engelstalige nummers, meer een deel wel, en twee Nederlandstalige nummers... Dat hebben we eerder meegemaakt. Zeker. Want een aantal weken terug hadden we hier ook Christy. Maar die deed het precies andersom. Die had vier Nederlandstalige nummers en twee Engelstalige nummers. Dus dat kan dus wel. Maar goed, we gaan dat zo. Gaan we je er even bij halen. Dan, dan mag je daar al ergens plaats gaan nemen. Achter. Noem maar op. Piano of akoestische gitaar. Dus dat zo. Maar we hebben natuurlijk ook nog een rode draad voor vandaag. En dat is. Namelijk the Night. En uh, dit uh, nummer is iets eerder uitgebracht als Moon. Wat je in het uh, vorige uur hebt uh, gehoord. En Night uh, die heeft uh, dus een optreden gedaan in 27 november in Paradiso in Amsterdam. Maar daarvoor in 21 september. Op 21 september ook in slachtenhuis Haarlem. Toen was het nog een akoestisch solo optreden. En daar heeft ze ook het een en ander laten horen. En verteld dat ze dus ook... Ja mensen, ze is hier ook ooit geweest in 2011. Maar dat is alweer heel lang geleden, dus uh, wat, dat, wat dat gaat. En niet alleen in 2011, maar zelfs nog in 2010, in 2009 zelfs nog. Dus uh, het is al een aantal keren voorgekomen dat uh, Suus de Groot, want daar hebben we het over, dat hij hier in de studio is geweest. Evergreen heet uh, dat nummer wat ook dit jaar is uitgebracht. Hier is night the Night allemaal. You got it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 was dit. En uh, dat is van het uh, album Prospero uit 2015. En daarvoor horen we Night en Evergreen. En die vierden het feit dat zij tien jaar geleden haar debutealbum Moziek heeft uitgebracht. En ja, Prospero is uh, uit 2015. Dus ook Alaska had wat te vieren, want uh, dat was het tienjarig bestaan van dat album. Dat hebben ze ook gevierd, maar dat hebben ze ook gelijk ingeluid met het feit dat ze alweer nieuw materiaal hebben. Want de heren zijn bezig met een vierde album. Goed, uh, het is zover. We gaan praten met de gast aan de andere kant van de tafel. Het is altijd leuk dat ik ook eventjes in de camera kijk. Wie is uh, ons gast van vanavond? Dat is Maya. Goedenavond. Oh. Hallo. Uh, ja, ik uh, zou bijna zeggen, ik uh, zal een deel even voor de, het gras voor je voeten wegmaaien. Maar volgens mij kom je uit de buurt van Utrecht of uit Utrecht zelf? Ik kom uit Venendaal, maar ik woon nu in Utrecht. Aha. Um, dat is meteen ook uh, de eerste vraag. Van, uh, is Veenendaal een prima klimaat als het gaat om muziek maken? Of moet je daar toch echt voor in Utrecht zijn? Uh, voor het begin was het uh, een heel fijn klimaat. Denk ik juist ook om iets kleinschaliger te beginnen. En ik ben heel veel cafeetjes afgegaan. Um, maar uh, in, ja, Utrecht is natuurlijk groter. En dat is wel echt een cultuurstad volgens ja. mij. Ja. Hoe lang is het alweer geleden dat je je eerste schreden in de muziek hebt gezet? Oh, dat is uh, een behoorlijk tijdje geleden weer. Ik ben nu twee jaar geleden afgestudeerd van het conservatorium... Um, maar ik begon op mijn zesde ongeveer al met uh, pianoles en met heel stiekem zingen. <laughs> ja. Dus uh, ja, al een tijdje. Uh, het conservatorium, is dat het conservatorium van Amsterdam of is, is dat de HKU van Utrecht? Ja, ik heb het conservatorium Utrecht gedaan, dus ah, HKU. De HKU dus. Um, als jij uh, nog even dat um, voor de gersten kan halen. Wat uh, is daar toch... Wel het mooiste of in ieder geval... Uh, wat heb je er het meest van opgestoken van die opleiding? Ik heb uh, een hele bijzondere opleiding gedaan. Het heet Musician 3.0. Mm -hmm. Dus daar um, krijg je de ruimte om eigenlijk los van genres... je muziek te ontdekken en ook echt zeg, zelf uh, muziek te schrijven. Um, maar we werken bijvoorbeeld ook veel met improvisatie... en met andere disciplines samen. Um, dus ik vond het heel bijzonder om... Uh, dat meer te ontdekken. Het was eerst bij mij het vraagstuk... of ik naar uh, de kunstacademie wilde... of naar het conservatorium. En in deze studie heb ik echt het gevoel gehad... dat ik die twee werelden mocht verbinden. Ja, ja. Dus uh, Waar zit dan uh, de kunstacademie? Waar, was, dat, uh, waar is uh, Kleine Maya... min of meer een beetje afgehaakt... Uh, wat betreft de kunstacademie... <lacht> en toch uiteindelijk voor de muziek gekozen? Um, Kleine Maya wilde... In eerste instantie heel graag uh, illustratrice worden. Ah. Um, en, en schrijfster. Volgens mij was het heel lang mijn droom om een soort mijn eigen boek met illustraties uit te brengen. Mm -hmm. um, dus uh, ja, dat, dat verhalen vertellen zat er in ieder geval wel, wel in. Ja. En dat is uh, ook iets wat in muziek natuurlijk heel belangrijk is. Ja, ja want uh, ze noemen dat met een mooi woord storytelling. Ja. Uh, doe jij daarna? Voor mijn gevoel wel. Ik ja. hoop het. Dat is wel mijn doel in ieder ja. geval. Ja, nou ja. Um, Want we komen straks ook op het feit dat je nog een EP hebt uitgebracht. Maar we gaan eerst uh, luisteren naar het eerste nummer van uh, vanavond. En dat nummer dat heet Intertwined. the days in child's pose moving along with the strokes of the Sun I feel the rain kissing my neck and somehow I imagine it's you when the Sun goes down do you want to lay with me do you want to see Stroke that light with our fingers intertwined Make your world mine I spend the days walking along with the birds My head in the clouds, I'm lost for words I see the leaves falling and somehow I think There are notes written on them the light with our fingers intertwined, make your world mine. Ja, nou mogen we weer wel klappen tussen de nummers door. Dat uh, was af dinsdagavond heel, heel anders. Maar goed, uh, nu mag het wel. Um, intertwined hoorden we net. Um, ik uh, zie jou op piano, maar je hebt ook een akoestische gitaar ja. bij je. Laten we eerst even beginnen met uh, het instrument waar je nu achter zit. Want uh, de piano, wat uh, heeft de piano wat een akoestische gitaar niet heeft? Um, heel veel toetsen. <laughs> Nou, de piano is wel echt mijn, mijn grote liefde. Ik um, ben dus op jonge leeftijd ermee begonnen. In eerste instantie echt klassiek piano. Um, maar daarna dus meer met mijn eigen liedjes schrijven. En ja, dit, dit voelt gewoon wel echt als thuis. Zo achter de piano zitten en zingen. En dat uh, voelt heel vertrouwd. En ja. ik heb bij de gitaar, dat heb ik later opgepakt toen mijn broer op gitaarles ging. Toen heb ik een beetje de, de basis van hem geleerd. Um, maar daar heb ik lang niet dezelfde technische kennis van. Mm -hmm. Wat ook wel weer heel leuk is. Want het geeft ook heel, op een bepaalde manier heel veel vrijheid. Ja. Dan even de muziek die je maakt. Dit is de Sam Sexton vraag. En die is... Door welke muziek ben jij geïnspireerd? Um, op jonge leeftijd is dat muziek als Krasip en... David Gray, maar ook voor Nirvana uh, en heel veel klassieke muziek. Um, en artiesten waar ik nu heel veel naar luister, zijn bijvoorbeeld Tamino. Um, toevallig uh, ben ik... Vorige week was het hè naar het concert van Soothe Night geweest. Soothe Night. Ja. Ja. <laughs> wat vond je ervan eigenlijk? Want, uh, ik Suus vond het... is ooit hier in 2011 ooit geweest, maar niet in deze studio, maar in een andere studio die we ja. toen hadden. Maar goed, uh, wat vond je ervan? Ik vond het heel vet. Het was de ja. eerste keer dat ik ze live zag. Um, ja. Maar het was een hele goede show. En uh, ze staat met veel charisma op het podium. Dus uh, ja, het was een geslaagde avond. Ja, ja op, de, op de dag uh, 21 september... mensen, toen ze dus speelden... Uh, bij Sam Sexton... daar is de vraag dus ook op uh, gebaseerd. Sexton Sunday Sounds. Toen zei ze, ja... Uh, ik heb ook nog wel eens bij ZFM's antwoord... waar dit programma wordt gemaakt... nog wel wat microfoons gemold. <lacht> ja, dat zei ze dus. Uh, dus ja, dat zei ze. In het halen, Maar iedereen zat elkaar. Wat, wat is dat dan voor... Uh, nou ja, dat... Dat zei ze dus ja. op een gegeven moment. Uh, goed, maar uh, dat uh, vond je dus leuk. We gaan naar het uh, tweede nummer. En dat is Nederlandstalig. Daar kom ik straks nog eventjes uh, bij je op uh, terug. En dat is het bootje naar de maan. Ik sta mijn haren recht, op. ik hoor je snakken naar de vrouw. Op hakken loopt stug door, had jij dat nou maar niet gezegd? Nu is het tijd om te gaan. Maan. Ga daar maar in een hoekje staan. Ik zie hem lopen, ik zing mijn longen uit mijn lijf. Hoor hem fluiten, ik alleen daar buiten en ik. Te weten. Nu is het tijd om te gaan, ja. Nu stuur ik jou in een bootje naar de maan. Ga daar maar in een hoekje staan. Ik kreeg op een gegeven moment een beetje lastig van een aanval van een hoestbui. Dus ik moest even vluchten. En dat is natuurlijk niet leuk. Als jij op een gegeven moment in een heel stil passage... dan is het zo dat je dan op een gegeven moment in een situatie komt te zitten van... ja, dan hoor je ineens een gekuch van een ene Jaap Koper op de achtergrond. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Um, we gaan straks nog even verder met je praten. Maar we gaan nog even wat anders doen. En dat is uh, nu even de muziek uit die dorp. Want zij is hier uh, geweest. En dat uh, gebeurde in uh, november van dit jaar. En dat nummer dat heette Twenty and Counting. Onze eigen opname van Bodine Monet. En die hebben we al uitgezonden vorige week. Sitting on a blanket.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 Yeah.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 For all that has transpired Before I paid my due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 and the crying and everything I thought Uh, zegt, uh, het is bijna een mm, nummer geweest wat uh, niet echt op de radio is uh, geweest. Nou, behalve dan hier, want uh, wij hebben hem uh, regelmatig laten horen. Feeling alright. Uh, het is net als Bodine Monet uh, ook een dorpsgenoot uh, van ons. Ja, want uh, wij kunnen er ook nog wel wat uh, van. Uh, want we gaan weer naar Maya toe, want uh, we hebben net Bootje naar de Maan gehoord. En ook een Engelstalig nummer waar je mee begonnen bent. Uh, Nederlandstalig en Engelstalig. Dat is zoiets als, uh, nou ja, um, een beetje inspagaat. Maar zo, uh, zo is het dus denk ik niet. Maar wat, uh, wat heb je het liefst? Uh, Dat is een leuke gewetensvraag. Ja misschien wel alles bij elkaar in één nummer? Nee, zou dat kunnen? Nou, er zijn uh, groepen die dat doen. Hè? Want Green Polder die we hier ooit uh, hebben gehad, ergens in oktober, die hebben gewoon ergens een... Uh, dat was Engelstalig en ze gooiden er gewoon een Nederlandstalig hmm. uh, nummer of een Nederlandstalige tekst uh, tussendoor. Dus ja. kan wel. Wie weet. Ja. Moet je maar even uh, checken. Maar uh, even over de, de vraag. Nederlandstalig of Engelstalig? Wat, laat ik het anders stellen. Wat gaat je makkelijker af? Laat ik het dan beter zeggen. Um, ik heb inmiddels het gevoel dat het Nederlands me wat makkelijker afgaat. Mm -hmm. um, maar ik heb jarenlang in het Engels geschreven. En uh, eigenlijk op een gegeven moment kwam dat Nederlands uh, heel spontaan. Toen ik, ik ben tijdens mijn studie op uitwisseling geweest. Mm -hmm. um, dus ik denk dat het een soort manier was van me toch op een bepaalde manier vasthouden aan mijn thuis. Mm -hmm. um, of aan me, mijn moedertaal. Dus toen ben ik juist in het Nederlands gaan schrijven. Uh, ik heb wel het gevoel dat het een soort andere uh, dingen aanspreekt. In het Nederlands had ik in eerste instantie het gevoel dat het moeilijker zou zijn om soort heel eerlijk te zijn. Omdat het allemaal heel direct recht is. voor je raad is, ja. heel direct. Ja. Um, maar dat vind ik er juist ook heel interessant aan. Ja. Um, maar we gaan toch eerst even beginnen met een Engelstalig nummer. Want... Daarna, dan ga ik ook daar even nog een vraagje over stellen. Over het nummer wat je daarna gaat uh, spelen. Maar eerst, Crying Crowns. Guess that I was never meant to doubt us I'm sorry you had to love me when the waves came rolling over when the tide was clear you were thoughts I was afraid of what I have conquered and what I might become but it's only in telling the story that we learn who we are without me I would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 How far I have come and still I am here. Dat was Crying Crown. Crowns, moet ik eigenlijk zeggen. Want dat is. <coughs> staat hij uh, op uh, de EP die jij onlangs ja, hebt Ja, zeker. Daar staat hij op. Um, kom ik ook nog even zo op. Uh, maar we gaan nu over naar een moment dat wij een Nederlandstalig nummer laten horen. Tenminste, jij gaat hem uh, brengen. Maar het is een hertaling van een, volgens mij, een Belgische uh, grootheid. En die is een beetje ook Stromae. Um, waarom Stromae en waarom een hertaling? Uh, ik ben uh, groot fan van Stromae... Ik vond zijn vorige album echt heel gaaf. Um, en nou, de, de Franse taal is, uh, is zo poëtisch. en nou, ik, uh, ik spreek niet vloeiend Frans, maar ik heb er wel <laughs> iets van meegekregen. Um, ja, en di Vooral dit nummer dat vond ik gewoon zo bijzonder. De, de manier waarop hij dat heeft geschreven en de tegenstelling tussen eigenlijk het optimisme en het pessimisme wat erin zit... Um, dus volgens mij, echt, nadat ik dat album voor de eerste keer had geluisterd... dacht ik, dit nummer wil ik een eigen versie van maken. Dus toen is die hertaling er echt heel spontaan uitgekomen. Dan zou ik zeggen, laat hem maar horen. Hier is Slechte Dag. Deze ochtend is pijnlijk. Want buiten is het grijs. Deze dagen zijn geen dagen. Ik zit in mijn stoel, verlies tijd, want ik peins. Mijn ontbijt branden aan. Gooi de pan uit het raam. Iedereen heeft slechte dagen. Maar dat maakt deze ochtend nog niet te verdragen. Meneer mm, moi. Mon droit déprimé dans mon fauteuil. Nog zo'n stomme goedemorgen, de zorgen kruipen in mijn huid. Gisteren was ik jarig, maar ik ben nu volwassen, dus wat maakt het uit? Iemand kijkt naar me om, iedereen vindt me stom. Denkt dat ik het licht uitdoe, want het glas is half leeg. Pessimist, u toe. tout. Médé-moi, mm, mm, J'aime me sensisse. Mm, Laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. J'ai plus de peine que les autres Alors que les autres n'ont aucun problème D'ailleurs, est-ce que tout ça c'est pas leur faute A ces égoïstes bonheur obsèlent mmh, Aidez-moi mmh, Je me sens si seule mmh, Laissez-moi C'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil C'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Oh, aidez moi. Ah, je me sens seul Oh, laissez moi c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Dat is een Goeie, geslaagde hertaling. We zitten toch een beetje ook in uh, een beetje de Frans-talige versie. Dus het is half Nederlands, half uh, Frans-talig ja, uh, wat erin uh, komen zit. We komen toch weer uit op twee talen in één liedje. Ja, ja, in dit geval Frans-talig en Nederlands-talig. Ook daarin ben je niet helemaal uniek. Want we hebben hier ook anderhalf jaar geleden... Een, uh, ja, een, toch een dame die uit Amsterdam en tegenwoordig aan de Codarts uh, zit te studeren. Dat is Stijn. Die... Maakt Nederlandstalig. Fransstalig en Engelstalig. Dus die, die, die, die kan al bijna alles. Dat, uh, maar goed, maakt niet uit. Uh, maar dat ging allemaal in één uitzending. Dus even nog een uh, ander vraagje. Want ik heb iets klaarstaan. Dit wordt er dus uitgeknipt mensen. Dus uh, dit gaat niet. Uh, dat gaat zo dus. Uh, want uh, ik kreeg net een bericht van ene Dylan van. Die kennen we van uh, Lowe Addicts. Maar waar ken jij uh, Dylan uh, Oeh, Hij heeft een keer een project gedaan met een uh, studiegenoot van mij. En ah, zo heb ik hem via via leren kennen. Dat is het dus. Goed, dan was jij nieuwsgierig van, wat maakt hij dan? Nou, dat ga ik je nu laten horen. Want dat ken ik zeker, maar dat ken leuk je het gaat Dat ken je zeker. Uh, maar goed, ik heb uh, begrepen dat er ook uh, nieuw werken van, de, van uh, de club eraan zitten komen. Maar dit is eerder dit jaar uitgebracht en dat het nummer heet NAN. Dat was hem. Het uh, uh, nummer van Manolo en Oh yes, Please. Het uh, komt van de EP en dat is iets van uh, Papiamento of... Uh, nee, het is nog anders. Het is uh, niet Papiamento. Het is zelfs uh, dat meertalige. Ik uh, ben even de naam uh, daarvan kwijt. Numero Dos heet dat. En Oh yes, Please is het uh, nummer wat je net hebt uh, gehoord. Vorige week ook al uh, laten horen. Daarvoor hoorde je Low Addicts met Nan. En ik heb hem laten vertellen... Dat Low Addicts nog met nieuw materiaal gaat komen. Dus voor die mensen die denken van het is over. Nee, nog niet. Uh, dit is het laatste van uurtje nummer 2. En dat is deze van Wendy it, Moore.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 Leave a mark